Slam FM, Foonfuck. Afgelopen weekend, verschillende steden op aarde geproduceerd door boze vrouwen. Zij willen ook topless kunnen lopen, waar mannen dat ook mogen. Meer naakloperij vandaag in de Foonfuck, want uh, de Playboy, bekendste mannenblad van Nederland, heeft een nieuwe hoofdredacteur. Die nieuwe hoofdredacteur heeft gezegd, ik wil niet alleen maar meer jonge chickies in de Playboy. Nee, ook wat oudere, rijpere vrouwen kunnen daar best in. Nou, dat gaan we even testen. Goedemiddag krijg Playboy met Lotte. Ja, hallo Lotte, je spreekt met mevrouw Gaartes, hallo. Hallo. Uh, zeg, ik heb gehoord dat de heer Heemskerk bij jullie is vertrokken als hoofdredacteur, hè? Ja. Dat is mooi, want die wilde toch alleen maar van die jonge gietjes in het blad? Nee hoor, niet per se. Is dat zo? Ja. Want ik las het bericht, ik denk nu is mijn tijd gekomen. <laughs> Oké. Okay. Ik ben dan wel 76, maar ik zit nog strak in mijn vel. Hè? Het hangt nog allemaal, nou niet zo heel erg. En ik dacht, ik meld mezelf aan. Nu is het tijd, Lieselot, dacht ik. Nu is het tijd. Nou, u is hartstikke gelijk. Dus uh, ik zou graag weten, wanneer kan ik op de cover? Nou, dat, uh, daar gaat nog een heel proces aan vooraf. O jee. Dus, uh... Ik heb wel wat ervaring, hoor, met uh, naaktwerk. Ik heb bijvoorbeeld voor uh, het buurthuis uh, twee weken geleden naaktmodel gestaan... voor de cursus uh, Vluchtschilderen. Oké. Okay. Voor mannen met erectiestoornissen. En ik heb, uh, ik heb uh, de laatste jaren toch ook wel wat uh, reportages zelf in de lokale... Uh, ja, uh, hoe zullen we laten zeggen, erotische media achter de rug. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is toch handig om uh, dat u dat alvast heeft. Dus u vang. heeft niet met een amateur van doen? Nee, inderdaad. Um, maar uh, ja, we willen wel altijd graag eerst foto's uh, van iemand zien... voordat we besluiten... Die heb ik zeker. Kan ik ze met de post sturen? Ja, zeker. Ja, want jullie zijn natuurlijk allemaal van die lekkere, strakke jonge meiden... met uh, de borstjes naar voren en de schaamlippen bijgeknipt. Maar ik kan er ook nog zijn, hoor. Nou, dat zien we graag tegemoet dan. Ja, zeker weten. Uh, had ik nog wel even een vraag. Uh, ik ben 76, ik ben uh, ervaren. Wordt dat ook dan uh, gehonoreerd met een bepaalde prijs? Hè? Dat, uh, ik wil Wij hebben altijd gaan... standaard prijzen gewoon. Oké, okay. nee, want ja. uh, dat u wel van tevoren weet. Want als u de foto ziet, dan bent u flabbergasted, denk ik. Dat u niet denkt dat ik voor 30 euro in de blote poes nee, op de koffer ga liggen. Hè? Nee, dat zouden <laughs> we ook niet willen, hoor. <laughs> nee, dat is goed, jonge dame. Oké, okay. <laughs> nou, uh, dan ga ik de foto's maar opsturen, hoor. Oké, okay, we zien ze graag tegemoet. Dank u wel. Dank u. Dag. Dag. Slam FM, Phone